9 uur. Renate Kok met het NOS Journaal. Bij Rechtsbijstandsverzekeraars zijn duizenden klachten binnengekomen over coronavouchers, meldt het AD. Mensen zijn ontevreden over de uitvoering van die compensatieregeling. Veel reisorganisaties geven hun klanten een waardebon als de vakantie vanwege een corona-uitbraak niet door kan gaan. De voucher kan dan later worden gebruikt voor een andere reis. Mensen die de voucher niet accepteren, zeggen vaak lang te moeten wachten op teruggave van hun geld. Zes op de tien mensen willen zich laten inenten tegen het coronavirus wanneer er een vaccin beschikbaar is. Dat blijkt uit onderzoek van het Eén Vandaag Opiniepanel met ruim 35.000 deelnemers. 18% van de ondervraagden is niet van plan om zich te laten inenten. Bijna een kwart twijfelt nog. Voorstanders willen graag weer leven zonder beperkingen. Ze hopen dat er groepsimmuniteit ontstaat wanneer zoveel mogelijk mensen zich laten vaccineren. Tegenstanders maken zich zorgen over de bijwerkingen van een vaccin.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 maar in principe wel vrijwillig en onbetaald. Er moet een coronakorting worden ingesteld voor studieleningen... en er moet een landelijk actieplan jeugdwerkloosheid komen. Daarvoor pleit een aantal jongerenorganisaties... die zich hebben verenigd onder de naam Coalitie I. Die coalitie gaat vanmiddag op bezoek bij premier Rutte. De organisaties zien dat jongeren zowel fysiek als mentaal worden getroffen... door de coronacrisis. Zo zijn veel jongeren hun stage of bijbaan kwijtgeraakt... moeten ze extra geld lenen en lijkt studievertraging onvermijdelijk. Het weer overwegend bewolkt, periode met motregen ook. Vanuit het noorden wordt het in de loop van de ochtend geleidelijk wat droger, komt er ook wat zon blij. In het zuiden blijft het regenachtig en het wordt maximaal 18 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnaldswaan bij de ANWB. Op de A10 Zuid richting Den Haag staat Vide tussen knoopend Amstel en knooppunt de Nieuwe Meer, 4 kilometer met 10 minuten extra reistijd. Tot zover de verkeersinformatie.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 turbente io mi sono avvicinato lei già non capiva niente guardata ma guardato e mi sono scatenato mio confronto era statico e imbranato le ho sparato un bacio in bocca uno di quelli che sulla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 Il de senza avere mai le cose che pretendi scusa, in fondo scusa, tu che dai?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 Che idea, hij? Wat is er gebeurd? Wat is er gebeurd? Wat is het hoort. Vanuit Zandgoorn Dit is ZFM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 Faster Please. love Cold hand as he slowly walked by, a weeping willow cry for joy.